Dit is Jeroen Jepkema met het NOS -journaal. De handel in bedreigde diersoorten van buiten de EU naar Nederland is in vier jaar tijd bijna gehalveerd. Het gaat bijvoorbeeld om reptielen of vissen die alleen met een vergunning de grens over mogen. De afname komt vooral door strengere regels, maar ook door de hogere kosten om zo'n dier thuis te verzorgen. In 2020 werden er nog 92.000 dieren ingevoerd. Vier jaar later waren dat er 48.000.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 De Europese luchtvaartautoriteit adviseert luchtvaartmaatschappijen om niet te vliegen boven Iran. KLM en Lufthansa deden dat al. Aanleiding zijn de spanningen in Iran en de dreigingen van de Amerikaanse president Trump met militaire acties. Het weer vooral in het westen en noorden in de ochtend veel bewolking en wat regen. Vanmiddag sluierbewolking, maar ook zon. Het wordt gaat graad of 10. Vanavond en vannacht is het overal helder en koelt het vooral in het binnenland flink af. Met op veel plaatsen lichte vorst. Morgen overdag 4 tot 8 graden.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 Wat speelt er allemaal door de jaren heen? Ja, Gilmore's Ice. waar gaat het over en verder? Niet koud, echt niet koud. Nee. Lekker zonnetje erbij. Ja, heerlijk. Het gewoon helemaal niet koud. Gewoon. Dat is wel goed om te weten. Gewoon. Eerst even een leuk plaatje. uit. What gives you the kicks? the king. Ik heb de plaat om weer te horen. Zijn komen uit Amsterdam vandaan. En uh, ze, ze deden toen popopleiding. In 2016 zijn ze bij elkaar gekomen. Amsterdam Cons Cons Conservatorium. Door Megan de Klerk. En iemand uh, Emiel Neni En ze uh, maakten deze plaat. grappig is die geluids die erin horen. Ja, dat is echt dit, hè? Dat zijn echt Trevor Horns geluidjes. Yes, I'm a real heart. Echt. Trevor Horns, die echt heel vaak allerlei platen produceren en er net even iets anders van maken. Nou goed, dat geluidje hebben ze gemaakt, gebruikt om deze plaat te maken van... Uh... Van Uts. En uit bestaat helaas niet meer. In 2023 zijn ze toch uit elkaar vandaan gegaan. Dus ze hebben iets van. Uh, wat was dat zes jaartjes hebben ze bestaan. Zeven jaartjes dus om het volledig gedaan. Goed, is er weer tijd voor. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen. 1977 op 17 januari, in hoor. Jawel, uh, Gary Gilmore uh, wordt voor het vuurpeloton uh, ja, gefuseerd. Gary Gilmore, who was convicted of murdering two people in Utah County, became the first person to be executed in the United States after the US Supreme Court reversed itself. Gilmore gained international attention and his story was even made into a movie. 24-year-old Max Jensen was killed by Gilmore in 1976 at a service station in Orem. The next night, Gilmore walked into a motel in Provo. Can I help you? Night manager Benny Bushnell was shot and killed. Gilmore walked away with yeah. the money. <laughs> heren werden vermoord door deze Gary Gilmore en uiteindelijk uh, ja, werd hij veroordeeld. Uh, hij kreeg de doodstraf. Hij kon die doodstraf laten omzetten in gevangenisstraf. Hele lange gevangenisstraf. Dat wilde hij niet. En dat vond de regering, dat vond de Amerika wel een beetje gênant. Wat? Hij wil gewoon de doodstraf. Ja. Hij kon kiezen tussen het VU-peloton of Zeg maar ophanging. Hij wilde het vuurpeloton. Dat zag je wel zitten. En uiteindelijk uh, uh, hij, hij, komt hij uit een hele criminele familie. Daar is er alleen boeken over geschreven. Zelfs die jongste kind uit die familie... heeft daar een compleet boek over geschreven over die familie. Er is er ook een plaat over gemaakt. Gary Gilmore's Eyes. Dat is een punkband. Die maakte een plaat over Gary, Gary Gilmore's Eyes... Er is ook een film over gemaakt met Tommy Lee Jones, en daardoor kwam ook de discussie op gang over de doodstraf is hij nog wel terecht. Nou ja, goed. er is een hoop te doen over deze Gary Gilmore. Hij is uiteindelijk maar 33 jaar oud geworden, en uh, nou ja, hij vond het uh, ja, meer dan genoeg. De laatste woorden van hem waren: "Nou, uh, laten we het maar doen. We pakken." Partijen, op. Vooruit nog maar. Ja, precies. In uh, 1915 wordt uh, het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis uh, gesticht. Okay. En uh, de, die Antonie van Leeuwenhoek was ook degene die echt uh, voor het eerst met succes de microscoop heeft gebruikt en gemaakt. Oh, yeah. en oh dat, yeah. uh, ja, dat is toch wel. Uh, uh, je hoort iedereen, maar ze hebben het altijd over het AVL. Oh, oké. Ja, er okay. ja, gaan heel veel mensen heen. Ja. Ja, te veel. Ja, het ja, gaat dus je, allemaal niet zo goed. Eigenlijk met, uh, niet komen. Nee, nee zeker nee, okay. niet. Leuk, nee. Klinkt gezellig, <hums> maar. Ja. Het is niet zo. Nee. Jongens, in 1929 uh, uh, ontstaat of verschijnt de eerste strip- en cartoonherel, Popeye in een uh, stripvorm. Nou ja, hij is een van de beroemdste getekende figuren in de wereld. Zijn voorliefde voor stijgt de verkoop van de groenten... in de Verenigde Staten in de jaren 30... En uh, dat was met ongeveer 30% dat uh, de afname van spinatie steeg. Nou, dat zegt wel heel veel. Nou, Bluto is de aardsvijand van Popeye. Dat is die, ja, toch wel een beetje. Ja, ja een beetje. Een die beetje. Mokkeracht. dikke, mokkige boef, ja, als ja, het ware. Oh, ja. En omdat beiden zich aangetrokken voelen tot uh, uh, Olijfje. Ja, oh, Hoi, oh. dat is al olijfje. Ja, Totaal ja. niet aantrekkelijk gedaan, maar net als Tante Sidonius uit ja, dus, ja, ja, ja. Wist ik eigenlijk al. Het ja. maf is wel dat ik nooit snapte. Dat poppa zeg maar, die spinazie tot zich nam, maar weet je hoeveel kracht het kost om zo'n pot spinazie open te krijgen, om zo een hele open te knijpen. Daar heb je veel spinazie van nodig. Daar heeft, daardoor had hij die spierballen. Ja. Al die potten spinazie die hij over moest maken. Ja, maar hij kreeg pas het ja, spierballen als hij die spinazie at. Oh ja. Niet er eerder, zeg maar. Ja. Maar eigenlijk het origineel, uh, Popeye is eigenlijk ontstaan. Want Popeye was een, uh, zeg maar een verschijning in een serie als een bijfiguur. En dat is, daar is eigenlijk uh, Popeye uit de ja. spin-off. Ja. Een spin-off geweest. Oh, ja. Goed, ja. nou ja. Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Jazeker, lekker bakje koffie. Jij hebt vast wel heel lekker. Kopje wassen. ja kopje koffieglazen was. ja kopje koffieglazen koffie koffie was. 1685 Johannes die Dio kranen denk ik, diodalen. Die, uh, die begint een uh, koffiehuis. Ja, een Deense koffiehuis. En dat is niet zomaar. Deze man is eigenlijk een koopman, hij is koerier. Hij heeft uh, in zilver gehandeld. Uiteindelijk heeft hij uh, de, de regering daar geholpen... om uiteindelijk dingen goed te regelen. Daarvoor kreeg hij hey, een, privilege, een keizerlijke privilege... om als enige koffie te mogen schenken. En dan zou je denken, dan hield hij daar een groot bord... Uh, boven zijn uh, huis. Nee. Je moest echt weten dat hij daar koffie schonk. Dan moest je aankloppen, dan had je een wachtwoord, dan mocht je naar binnen. En sommige mensen vonden het een... Uh een welkome af, uh, afwisseling bij al, dat, al, dat drank, al die drank. Al die drank die genuttigd werd. En koffie was warm, dat is ook wel lekker. En uiteindelijk, tijdens deze koffiedrinkuurtjes, werd er vaak heel veel informatie uitgewisseld. Dit koffiehuis is eigenlijk maar een jaar tot jaar, twee jaar open gebleven. Omdat uiteindelijk bleek dus dat daar heel veel geheime informatie weglekte. En daar wilden ze nog een stokje voor stegen. Deze man die is uiteindelijk is die weggegaan. En is hij in andere. is hij naar Venetië gegaan. en daar is hij uiteindelijk ook weer met vier zaken begonnen. Dus het was allemaal. zeg maar in de beginfase van koffie. En koffie is eigenlijk. Uh, in rond 14, 1400 echt een beetje actief geworden. In het begin dachten ze helemaal niet. Uh, lekker koffie. Dat stond er helemaal niet. Nee. Ja, ja. Oké, okay, wat mee? Ja, James Cook bereikte in, uh, in 1773. als mens. de eerste mens de Zuidpoolcirkel. Hij maakte in totaal drie grote reizen. waarvan de tweede hem zover... ...zuidelijk brengt dat hij als eerste de Zuidpoolcirkel overschrijdt. Nou ja, James Cook was een Britse zeevader en kartograaf... ...die bekend werd vanwege zijn drie ontdekkingstochten... ...naar de Grote Oceaan. Ja, ik ken het verhaal van James Cook eigenlijk... ...uit de verhalen van uh, de ontdekking van uh, Nieuw-Zeeland in 1769. Ja. Ja, bijzonder is ook he, dat je hebt ook Robert Falcon Scott. Ja. En die heeft dus ook uh, expedities gedaan, maar... Die waren veel later, 1911, 1912. En hij is uiteindelijk daardoor overleden. Ja, ja. ja, die wedstrijd tussen die twee mannen. En die ja, ene, die, die ene die was wel Dan veel ouder. ouder hè, <laughs> zijn geweest. Dus ja, nee, ja, nee, maar ik bedoel, die, die, die, jij net zegt of naar de no Noordpool. Ja, die, nee, nee ja. Dat, dat was de Zuidpool De Zuidpool, mij, en dat kom. ze, ze uiteindelijk los van elkaar naartoe liepen... en dat de een eigenlijk niet overleefd heeft en de ander... Het nou, maakt ook aan. Het is soms oh. te moeilijk allemaal. Goed, nee. en, maf is wel die James Cook. Je ja. had zes kinderen, hè? Ik, ja, zes kinderen had hij. Nou, daar heeft hij niet veel van meegemaakt, want hij heeft heel veel gereisd. En het oudje ja. is hij natuurlijk, om ruzie, om een uh, sloep is hij uh, doodgeschoten door, uh, door gasten. Uh, uiteindelijk, um, zijn vrouw is 93 geworden. Wow. En hij heeft al, al die zes kinderen overleefd. Dat vond ik nog een heel dramatisch puntje ja, uit die familie. Hmm. En ja, ze was 50 jaar lang weduwe van uh, deze James Cook. Goed. Nou, een ander dingetje nog die uh, bij hem is gebleven natuurlijk. Uh, ja, uh, drooglegging van de VS... Dat was ook wel een bijzonder iets eigenlijk. Ja. Uh, waar, waar hadden we het ook weer? De alcohol moest weg. Het was bedoeld om de maatschappij te hervormen... de arbeids- en gezinsmoraal te verbeteren. In plaats daarvan gingen mensen die geen alcohol hadden gedronken alcohol drinken... en de maffia doemde groot op in Amerika. Hoe is dit eigenlijk gebeurd? Iedereen weet van de wild west films waar de cowboys whisky drinken tot ze dronken zijn. Maar de realiteit was nog erger. Alcohol werd drie keer zo snel gedronken als nu. En elke Amerikaan boven de 15 jaar dronk gemiddeld twee flessen alcohol per week. Het is dan ook geen wonder dat verenigingen zich begonnen te vormen om het drinken aan banden te leggen. Dus uiteindelijk heeft het toch wel een beetje geholpen. ik moet ook wel een heel heftig handel op gang van echt stokerij. En er werden zelfs dranken gema gemaakt die echt, echt heel erg gevaarlijk voor je, voor je waren. Dus die, die werden ook, ook gedronken. Zelfs ook politieke gasten die zeg maar het normaal... de tegen waren. In de vrije tijd waren ze ook aan drank aan het nuttigen. Dus het was, aan alle kanten was het rammeldig. En uiteindelijk in 1933... is het gestopt. En mocht iedereen gewoon weer drank nuttigen. En ik geloof dat Heineken toen zelfs nog... voor de kust heeft gelegen met heel veel drank... En dat was in één keer voor, haar, voor handen. Dus daardoor zijn ze ook in Amerika groot geworden. Ja. Dus, Ik heb nou. ook nog wat berichten van de Verenigde Staten. Want die, die hadden toch uh, op een gegeven moment op deze datum wel wat uh, dingen gedaan. Want ze hadden dus uh, een eiland wake in de Stille Oceaan geannexeerd, Wat nog steeds gebruikt wordt als tussenstop om uh, uh, boten, et cetera, om die allemaal... Van, van alles te voorzien. En vliegtuigen voor de lange afstandvluchten. Ze kochten de Magde-eilanden in 2017 van Denemarken ja. voor 25 miljoen. Dus, nou ja, dat is zeker in het kader van Groenland. Was ja. dit een mooie datum geweest? Ja. Zijn. En daarnaast in 1946. Dus, het is, wacht, de... dus, het is eerst al iets verkocht? Ja, in van 1917, Denemarken aan de VS. De, de Maagdeilanden, maar ja, die liggen natuurlijk heel ver weg, hè? Ja, dat nog. Die liggen Toch? in de Caribische Zee. De Caribische oh, Zee, ze helemaal. 25 miljoen. En daarnaast was het in 1946 dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in Londen voor het eerst bijeenkomt. Oh, net na de oorlog. Ja, dus uh, ja, dan denk ik van ja, dat is dus dit jaar bestaan ze, dus inderdaad 80 jaar. Ja. En uh, 80 jaar vrede, zeg maar. En ik denk, oeh, ja, ik vind het wel spannende het tijd, is, hoor. Nou. Ja, het is al die dingen wel bij elkaar. Belangrijke datum, blijkbaar, dus. Ja. Nou goed, tot zover wat gebeurde er door de jaren 1. Op 17 januari is het maar, zeg maar een lekker opstandig plaatje van de sportteams. Condensation. Wat? Door de Viagra Boys en deze Sports Team. Lekker opstandige muziek. Boys These Days. Dat was het laatste album waar u het op te vinden is. Dat heet Condensation hier bij Toepochtleeft in de zaterdagmorgen. Zeker, we kijken het even naar wie de jarig is. Hij zou vandaag 127 <lacht> jaar oud worden. Dat is echt heel erg. Zo oud is hij natuurlijk niet geworden. Dat kan helemaal niet. Die mensen bestaan helemaal niet. Nee, uh, hij is 48 jaar oud geworden. Uh, overleed in 1947. Ik heb het over El Capone. En El Capone was natuurlijk een gangster. We hadden het net over de drooglegging van Amerika. Hij heeft daar zoveel geld mee verdiend. Want hij ging illegale stokerij opzetten. Prostitutie. Nou, en ook al politieke partijen steunde hij. Door uh, allerlei dingen. Zwart geld, omkoping. Dat mensen zeg maar geld kregen als ze op hem gingen stemmen. Nee, dat soort dingen allemaal. Hij was echt een zware gangster in de jaren 20 en jaren 30. Uiteindelijk heeft El Capone ook in Alcatraz gezeten. En natuurlijk zit in Escape van El Capone ook in El Capone. Dat kan helemaal niet, want El Capone zat er in de jaren 30. En niet in de jaren 60. Dat was leuk bedacht. Maar goed, ja, uiteindelijk eh, eh, kwam hij daar eh, in El Capone. En ja, was hij toch wel een ander soort gevangene. Prisoner Al Capone, facts from Alcatraz. To Americans of the 1920s and 30s, he was the notorious gangster Scarface Al public enemy number one. But when he arrived at Alcatraz in late August of 1934, Alphonse Al Capone took on a more humbling name, Prisoner 85. <clears throat> As Prisoner 85, Al Capone led a very different life from his freewheeling days at the top of the Chicago rackets. He became a serious reader, a musician, and a composer. A model prisoner, he kept a low profile, did his prison chores and rarely resorted to violence unless he was provoked in one instance bashing a fellow inmates head with a bedpan. Precies, toen was het echt weer nodig om echt van leer te trekken, anders gewoon niet. En dan kom je uit de gevangenis vandaan omdat hij zijn gezondheid ook heel erg slecht was. Hm. Toen heeft hij nog zeven jaar geleefd, vanaf 1940, en uh, ja, teruggetrokken leven. En toen was hij een hele andere man dan in de jaren 20 en 30, toen hij uh, zeg maar... Uh, georganiseerde misdaar was... met criminaliteit en zo. Goed, dat ging over El Capone. Ja, ja, ik weet toch wel dat uiteindelijk... Uh, uh, ja, in de jaren ja. tachtig... midden in de nacht was uh, de mystery... het geheim van de kluis van, Alcatraz, van uh, El, Capone. El Capone... daar heb ik toen dus midden in de nacht zitten kijken. Echt? Het was echt zo'n flutprogramma gewoon... Oh. Twee uur lang duurde dat. En ik kwam natuurlijk niks uit het kluis. Dat oh. wist je van tevoren al. Wist je trouwens dat ik ook een stukje alcohol heb? Ik kwam naar Chicago met 40 dollars in mijn pocket. Uh -huh. Mijn zon is nu 12. Ik ben nog steeds I en ik wife mijn vrouw. We hadden een leven living. Ik was jonger dan ik nu ben en thought dacht dat ik meer nodig had. Ik prohibiting niet from mensen de dingen die the ze wilden. Ik dacht dat prohibitie een ongezonde law was. En ik ja, zeker. El Capone. Uh, nog ja. even opgenomen vlak voor die dood ging, oh, dat, denk ik. Is, dat is leuk. Want, uh, en trouwens, het leven van, uh, van El Capone is meerdere malen verfilmd. Hè? Uh, met de film zoals uh, De Intouchables waarin Robert De Niro de rol speelt van de gangsterbaas. Ja, zeker. Vandaag is, ja, zou eigenlijk jarig zijn uh, en ze zou 98 jaar zijn geworden. Dat is de geboortedag van Eartha Kitt. Ah, ja, ja. Nou ja Eartha Eartha. Kitt. Santa Baby. Ja, ja haar, haar kersthit. Haar meest sexy kersthit uit de jaren uh, uh, 60. Waarmee ze ook bekend is geworden in de, de, de muziekwereld. Waarmee tenminste haar start. En ze is natuurlijk uh, uiteindelijk gestart als Amerikaanse zangeres, actrice en uh, cabaretster in de jaren 60 serie Batman. Nou ja, ze, ze beroemd, de beroemde regisseur Orson Welles... Ja? noemde haar ooit de meest opwindende vrouw ter wereld. Ze is begonnen als jazzzangeres werkte dus enkele jaren in het Europese nachtclubcircuit... al voor ze haar filmdebuut te maken. Nou ja, eind jaren '60 de stalloze films. En uh, ja, daarvan ken ik haar eigenlijk. De jaren '80 dat ze met de hitsingle Where Is My Man uh, uh, uh, ja, op de proppen is gekomen. Ja, daarvan ken ik haar. Ja, heel, heel fijne man. Ja. ja, baby. <laughs> Het was niet een ijzersterk, maar het was nee, wel grappig. Ik vond de Catwoman catchy. ook wel heel erg sexy hoor. How can Batgirl be the best anything when a catwoman ja. is around? No best dressed list is complete without the addition of the queen of criminals, the princess of plunder. You're Mooi gezegd. Princess moor. of Planda. Mooi gezegd. Dat maar komt. ook Love for Sale had je die al genoemd. Het is ook zo'n... Uh, oh. Love for Sale. Nee? Oh, oké. Okay. Is het die Jolanda momentje? Jolanda. Oh, ja, okay. nou ja, nee. Die star is Where is my baby? Nee, nee. It, uh, het bizarre verhaal wel is van Urta Kist, dat ze ooit bij Lady Bird Johnson op bezoek is geweest. De vrouw van ja, de president, uh, Lyndon B. Johnson. En die heeft toen aan het huilen gemaakt, omdat ze heel kritisch was op de Vietnamoorlog. En ja, Lyndon ja. B. Johnson was daar toch verantwoordelijk voor. Toen ze uiteindelijk het Witte Huis verliet, heeft ze daar bijna geen werk mee gekregen in Amerika. Toen is ze verhuisd naar Europa. En in Europa is ze vloeiend Frans Gaan spreken en toen komt ze terug op Broadway. En toen is ze echt wel uh, anders in de wereld gaan staan. Ja, maar ik denk ook zeker doordat je dat Frans beheerst, dat je hele pronouncing of talen anders wordt. Ja. Dus. Wie ik nog wel noemen, want we hebben het nu over Frankrijk. Uh, uh, die dame, Iolanda Christina Gigilotti, maar dat is eigenlijk. Vertel. Is dat Dalida? Ja. Laat. Oh ja. Die is ook jarig Ja, dat klopt. Het is van 1933. Ze is niet oud geworden. Ze is in 87 al overleden. Yeah. Maar zij is heel bekend geworden met Gigi Lamorosso. Ja. En Parole. Oké. Okay, Parole, die... Parole, Parole samen met uh, is andere. Is dit er? Nee, toch? Dit is niet hè? Nee. nee. nee. Maar het Parole, Parole was echt wel een hele grote hit van haar. En ze had toen ook een, een, een, een, met Jean-André een cover, ge cover gemaakt. En daarmee scoort sinds 1976... de eerste Franstalige disco-hit. Okay, nee, Leuk, hè? Je, ja. Ken je haar niet? Nee, zeg maar niet. niks. Meen je dat? Nee. nee nou, nu moet het eens Ja, nou, ik hoor bij je opvoeding. Kan, als ik er hoor... Nou, kan dan, dan hoort ik dat bij de Jolanda-keuze. Ja, ja ik ook. Oh, je moet het nou, er maar. maar door. Dit is goed, ik geef het er over. Earl, uh, James Earl Jones zou jaren zijn geweest. Hij overleed in negen, uh, 2004 tot hij 93 jaar oud. Helemaal niet verkeerd. En... James Earl Jones K. van Dark Vader. I'll never join you. and If you knew <laughs> the power of the dark side. When I first saw the dialogue that said, Luke, I am your father. I said to myself, he's lying. Ja, precies. Hij vond het interessant om deze rol te spelen van Dark Vader. En eh, het grappige is, grappig, die gast die in het pak zat, dat was hij niet. Dat was iemand anders. Die hadden dus ze ook geprobeerd. Maar die stem kwam gewoon niet zo goed uit. En uiteindelijk hebben ze deze James gevraagd om dat te doen. Dat heeft hij heel lang gedaan. Hij heeft ook uh, uh, Jingles ingesproken voor onder andere zeg maar, uh, uh, CNN. Welkom bij CNN en bij het nieuws. Het maf is dat hij uh, in 1998 ooit dood werd gewaand. Tijdens een bas basketbalwedstrijd werd bekendgemaakt door de speaker... Uh, James Earl Jones is overleden. Oh, nee, wacht even. James Earl Ray is overleden. Dat was de moordenaar van de, uh, Martin Luther King. Dat was heel iets anders. Wow. Maar goed, uiteindelijk uh, is uh, deze James Earl Jones... ook ooit nog eens geweest bij een of andere Late Night Show. En daar hadden ze iets leuks bedacht. How can things that sound cool when spoken by James Earl Jones? Objects in mirror may be closer than they appear. <laughs> oh, die stem. Okay. J-Low in The House. Nummer 7. Click here now for the hardest sex sites on the web. Dat gaat een tijdje door, zo, met allemaal leuke dingen jij ja, ingesproken heb je denkt. Ja, als hij het uitspreekt, klinkt het altijd gaaf. Oh, man. Ja. Mm. Zeker, James, ik heb, Jones. Er, ik heb er ook nog één, dat kan ook een landenkeuze worden. Want Dalida ken jij niet. Je, maar dat is dus eigenlijk Paul Young. Why don't you come back? Please hurry. Oh, come back and stay. Ja, ja die, die ken ik wel. Ja, oh. ik, was alleen nog yes. ik heb er nog eentje. Vandaag Tell. is de geboortedag van uh, Jim Carrey. Jim Carrey wordt vandaag 64 jaar oud. Ja. ja. ja. Okay. Dat, uh, op de middelbare school mag hij 10 minuten per dag geen doen... op voorwaarde dat hij de rest van de dag zich rustig houdt. Nou, het klinkt als een <laughs> extreme ADHD'er. Ja. Uh, zijn eerste film stamt uit 1985... maar hij breekt door in 1994 met... Uh, uh, ja Ace Ventura, de pet oh, detective. Niet Dana, die met de mask. Nee, ja, nee, Dana, nee daarna, daarna. volgt daarna, Dumber en uh, and The Mask, en hij speelt ook serieuze rollen, waarvoor hij al ja, veel lof. Als ik hem zie, uh, denk ik nooit als, de Spotless Mind. Nee, daar staat hij uh, hier als ook zo goed. Uh, yeah. de, de Truman Show en The Man on oh, the yeah, Moon. Oh ja, de Truman Show. Ja, dat ging over die gast die natuurlijk... Uh, ja, maar die, uh, volgens mij kan hij geen andere rol krijgen, toch? verder is alleen maar uh, Internal Sunshine of Spotless Mind, die is vrij ja? serieus. Dat is oh. vrij serieus. Uh, okay. Ja, dat gaat over het feit dat je ze alle geheugen in je, je, je, je, je geheugen kan wissen... en dat je dan weer opnieuw kan uh, beginnen. Nou, leuk begin. Goed, de gast die vandaag ook jarig is, is uh, hij wordt vandaag 55, is Kid Rock... Hij is ook met Panama Endless uh, is hij getrouwd geweest en uh, nou ja goed, hij maakt gewoon uh, ruige muziek. Op elfjarige jaar geleden begint hij met rappen en hij heeft DJs gezien muziek te draaien en dan denken we zelf hey dat is best leuk, dat ga ik ook doen. En die gast ging er overheen rappen en toen waren er de mensen eigenlijk die zeiden van wow that white kid can rock. En daar komt ze eraan van aan, Kid Rock. Want hij heet eigenlijk gewoon Robert James Ritchie. En dat was niet zijn stoere naam. Dus hij zelf heeft zijn naam in, in veranderd in de Kid Rock 23 miljoen platen verkocht. En uh, nou goed, hij is nog steeds U-Burks aan de job, zeg maar. Oh Ja, ja, lekkere muziek van ja, Kid Rock. Zeker, Zij... die eerste die je draaide van hem... Uh, dat de dat joholande keuze die vind ik ook wel erg goed. Ja, wel ook wel. Uh, ja, al zal men lang volgens mij eigenlijk klaar. Maar goed, dat zouden we de verjaardag. En misschien straks nog wat verdwaal. We hebben een mopje muziek, dames en heren. Wat hebben we nog meer op de playlist staan. Nee, ze, dat zou je nog een keer willen zeker. Nog een keer de plaat van, uh, uh, van uh, de, de, de, de sportteams. Nee, ik vond de nieuwe plaat van de, de Silversun pick-ups. Heel bijzonder, dit vind ik het zelf. Long gone. symfonische rock. Zilversen pickups. We staan al een aantal jaar. 2002 zijn ze uh, ontstaan in Los Angeles, Amerika. Ze uh, komen niet deze kant op binnenkort. Dan zal ik dat wel even roepen. Maar goed, het is echt wel sfeervolle uh, muziek hier. En de zaterdagmorgen die is er weer tijd voor uh, het nieuws. Het nieuws gaat beginnen. Uh, de bewoners aan de Kostelorenstraat uh, ja. winnen 1 miljoen. Ja. En, uh, nou, nou, verkeerde post... wijk, hè? Verkeerde wijk. Ja, dat had andere postcode? Postcode? ja. ja zeker. <laughs> We waren allemaal aan het aast hier. postcode was... Uh, uh, 20, uh, 42 PC. Ja. En er uh, waren meerdere bewoners die dus loten hadden gekocht. Er was één iemand, die had zelfs twee loten. Die had dus 200.000. Maar ja, het was niet de, de gewone prijs, hè? Want de gewone is altijd veel hoger. Okay. Dus wacht. dit was gewoon een... Uh, een beetje tegen? Ik had een miljoen verwacht, dan krijg ik een ja. ton. Ja. Nou. ja. Goed, uh, Caroline tense verraste iedereen. En ze kregen allemaal een, uh, een gouden envelop. En op een rijtje staan. En uh, toen werden ze allemaal neergeschoten. Nee, oh, wacht, Het is een ander bericht. Dat was, was die geschiedenis. Goed, uiteindelijk... Uh, er ja, was er een kameropploeg bij en dan werden ze natuurlijk aftellen te En dan gaan ze open. en dan Oh, wauw, ik heb 100.000 En de een wilde een nieuwe badkamer. En de ander gaat een wereldreis maken met zijn familie. En weer een ander die wil namelijk een vakantiehuisje in uh, Spanje gaan kopen. Succes. Voor 100.000 is dat toch wel krapjes, denk ik. En kijk uit met al die regels daar. En verder, een andere wil uh, een opbouw op zijn garage gaan bouwen. Buren, sterkte. Goed, verder. Wat nog meer nieuws? Ja, volgens de laatste cijfers gaven Nederlanders het afgelopen jaar zo'n 23 miljard euro uit aan eten en drinken, nou, buiten de deur. De totale horecabranche uh, zetten een slordige 7 miljard om. En in beide gevallen is er een lichte stijging te bespeuren. Nou, uiteraard pikten de Zandvoortse ondernemers hier een graantje mee. En, uh, maar het is vanzelfsprekendheid dat de toeristen hierheen komen. Het begint hier en daar piepen... En te kraken, zegt hotel-eigenaar uh, Tom van der Veen. Nou ja, veranderingen voor bezoekers. De eerder genoemde cijfers geven dan wellicht een florissant beeld. Maar van der Veen ziet ook bepaalde ontwikkelingen. Je ontkomt bijna niet aan prijsverhogingen voor een kamer. Maar je merkt bijvoorbeeld dat de gasten dat compenseren met een korte verblijf. Ja, dat oh ja. kan natuurlijk ook. Ja. Dus dat je één budget hebt, maar dat je zegt, ik ga pla in plaats van vijf dagen, ja. ga ik twee. Of dat je gewoon één avond gewoon, uh, niet, eten, niet echt rijk uit eten gaat, maar gewoon nee. een frietje haalt. Ja. Weet je? En dat je dan gewoon daar lekker op het terrasje zit. En, uh, je hoeft niet iedere avond uh, zoveel stuk te slaan aan dineren. Ja. En dan ga je gewoon maar één keer recht. Ga jij nou zeggen dat je minder moet eten? <laughs> ja, doe zo. Ja. Maar ik vind het goed. Ik vind het helemaal ja. goed. Oké, oké. Okay, okay. nou uiteindelijk is, uh, zegt hij wel dat er misschien ook wel een, uh, een heel duur hotel moet, bij moet komen. Een, een hotel voor de, in het upper, hoogste upper class. segment voor de upper class, Om die ja. nog even te kunnen pakken. Ja. Maar je hebt wel zo'n mooi hotel, vind ik, hier aan de boulevard Bernaar. Ja. Ja, uh, met die Badhuisplein... auto op het dak. En uh, die, hebben dus, die zitten gelijk in de zeereep. En die kunnen gelijk op zee uitkijken. Okay, ja, de, maar ja, Badhuis... je kan niet even lopend naar iets leuks toe dan. Dat is maar het Badhuisplein is wel een plek waar misschien toch wel een hele grote duur hotel moet gaan verrijzen. En er zit natuurlijk een parkeergarage onder. Dat dus, uh, ja, bedoel ik! Dat zou op wel mooi zijn. Zee, ja. Wat nog ja. meer? Er is een uh, informatiebijeenkomst. Uh, die wordt door de gemeente Zandvoort wordt die georganiseerd. En die is op 2 februari. En dan bent u van allen welkom om half acht in het Zandvoort Museum. op de Louis Davids koree En uh, dat gaat over. Uh, de zonnepanelen, dakisolatie, al die dingen meer. En uh, de gemeente zegt: Wij gaan wijken in Zandvoort. Voorzien van aardgasvrije oplossingen. Ja, zeker nu naar Utrecht is het helemaal uh, een hot topic. Ja. Dus als je meer informatie wilt kijken op www.zandvoort.nl/slash warmteprogramma. Zeker. Doe mee met Buurtfeest Noord. Uh, dat is de bedoeling. Zaterdag 30 mei wordt hier gefeest. Ja, ze zijn fanatiek bezig. Een oproep in de, in de buurt om, te, ja, om aanvullende activiteiten te gaan bedenken. En ze hebben ook extra vrijwilligers nodig om uh, dit feest weer mogelijk te maken. Het is uh, traditie, een traditie geworden. Het moet gewoon doorgaan. Uh, uiteindelijk moet er echt verbinding ontstaan... tussen bewoners, organisaties... alle allerlei mensen die, uh, die daar samenkomen. Zeg maar. Het is nog vier keer... Uh, dit wordt de vierde keer trouwens. Het was toen een succes. Het moet ook weer een succes worden. En uh, nou goed, heb je ideeën? Laat het even weten. En dan kijk je op uh, infozandvoortinside.nl. Die hebben het ooit opgestart. En het was eigenlijk eenmalig... maar het was zo'n groot succes dat ze dat meer gaan doen. Ze hebben ooit eens kinderplein gedaan, buurtontbijt participatiemarkt, dat zijn allemaal ideeën. En nou, goed, leuk om uh, weer bij elkaar te komen... en uh, weer eens wat in je mond te stoppen. Nou, hey, uh, beste luisteraars... lijkt het jullie leuk om als vrijwillige Bali-medewerker te nee, worden? Nee, dat doe ik niet. Nee. Oh, sorry. Nee, sorry. Ik had niemand <laughs> moeten Maar hoe uh, heet het? Uh, nee, als je stuurt dan je bericht naar uh, Linda via, uh, via e-mail... en misschien ook wel te zien op de, de website van Stanford en uiteraard in het uh, losse krantje... Maar dat is een uh, gesprek wat je kan uh, uh, plaatsvinden voor uh, te werken binnen, binnen Pluspunt. Ja. Dus ja, dus je kan je sociale vaardigheden inzetten. En mensen ontmoeten, te woord staan, helpen en onderdeel zijn van een team. Hoe leuk is dat? En dan oh, daarnaast okay. kan je natuurlijk alvast beginnen met oefenen op 18 maart. Ja? Want dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En de gemeente Zandvoort die zoekt dus eigenlijk mensen die willen gaan tellen daar. En, uh, want de laatste kiezer die, uh, vertrekt dus om kwart voor negen... En dan begint het tellen en dan kan je aanschrijven bij de tafel vol stembiljetten samen met het team. Sorteren, tellen, controleren, elke stem telt. En dankzij jou klopt dan de uitslag. En er is, uh, je moet van tevoren één keer een korte instructiefilm moet je bekijken. En uh, je kan je aanmelden via zandvoort.nl Dan gemeenteraadsverkiezingen 2026. Ga maar even kijken, het is hartstikke leuk om te doen. En het leuke is, als je het gaat doen, krijg je nog zelfs een vergoeding van 65 euro. Oh. Dus dat is. Ga dus je, je vrij... weer wat in je mond stoppen? Ja, ja. vrijwilligerswerk. Ja, ja, dus ja. Vrijwilligerswerk is nee, gewoon betaald. Betaald, ja, maar het is ook heel leuk om te doen. En ook bij een stembureau zelf zit is het ook heel leuk om te doen ja, leuk een dus, beetje verbinding en je uh, werk je Je, ja. werkt, je bent zelf misschien ook wel nieuwsgierig welke krant het opgaat en je wordt vaak in je eigen wijk word je dus geplaatst zodat je allemaal bekenden tegenkomt en dat iedereen maakt een prijs oh, even een koppeltje, dus dus ja, het is heel gezellig, gezellig. ja, nee, als je wat ouder wordt, kan je steeds meer genieten. Nou, is het tijd voor de Jolande Ja, ik heb hem, ja, hem hier ja, klaar. Ik ga hem helemaal onderstrepen. Deze Jolande Eigenlijk ja. is het bijna geen Jolande keuze. Is het, is het gewoon een Wilco Maar goed. Uh, Oké, okay. ik zet hem aan. Ik zet hem aan. Kid Rock. Hij wordt vanaf oh, vijf, vijfenvijftig. Hij heeft natuurlijk ook een leuke relatie gehad met Pamela Enders, dat duurde wel wel gedeeld vijf maanden. En daar is een ja. hele bekende video van te vinden. Die moet je allemaal kennen, natuurlijk. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. She was 17, and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Shined upon her head, and we were trying different things, and we were smoking.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 Singing Sweet Home Alabama all summer long Singing Sweet Home Alabama all summer long Singing Sweet Home Alabama all summer long Ja, goeie oude tijd. Sweet Home Alabama, daar is toch geschoeid natuurlijk de plaats van Kid Rock all summer long. Ja, jaren van van die jaren tachtig, dat er nog geen in, internet was en zo Nou goed, echt fascinerend. Vorige week, vorige week was het namelijk precies tien jaar geleden dat David Bowie overleed. En ik heb s'avonds laat, toen nog op vrijdagavond, heb ik een uh, documentaire zitten kijken. The Final Act, dat gaat op David Bowie. En ik was zwaar onder indruk dat hij toen in 19... 98 19 99 uitspraak deed over internet luister I don't think we've even seen the tip of the iceberg I think the potential of what the internet is going to do to society both good and bad is unimaginable I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying It's just a tool though isn't it No it's not no No, it's an alien life form. Is there you're life right. on Mars? Yes, it's just landed here. <laughs> oh, But that's—it's simply a different delivery system. There, you're arguing about something more profound. Oh yeah, I'm talking about the, the, the actual context and the state of content is going to be so different to anything that we can really envisage at the moment. Where the interplay between the user and the provider will be so insympatico, it's going to—it's going to crush our ideas of what. Mediums are all about? Het is echt bizar. 1999 doet hij een uitspraak oh, over ja. internet. Ja. En hij beschrijft precies ons waar we ja. in terecht zijn gekomen, uiteindelijk. Ja. Gelukkig heeft hij zelf nog mee meegemaakt in 2016 overleden. Die is het ook vrij abrupt. En daar is een mooie documentaire over te vinden. Ook Ja, waar hij in zat destijds. En sommigen zeggen dat hij precies wist dat hij hij zou overleden en anderen zeiden nee hoor hij belde me een paar, uh, paar weken later op na het uitbrengen van het, die laatste album dat hij alweer plannen had voor een nieuwe documentaire of oh. een nieuwe um, uh, musical zelfs ook nog en ook nog een nieuw album dus hij wilde gewoon door maar goed wat ja. mij altijd is bijgebleven van David Bowie is het begin hij heeft gewoon heel lang aan de weg moeten timmeren hè, voordat überhaupt iets werd opgepikt van hem aan, uh, aan muziek, hij heeft albums yeah. gemaakt, gemaakt, gemaakt en was bij Space Odyssey een beetje in die buurt uh, yeah. boem maar daarvoor heeft hij zoveel gedaan. Nou, Oké, okay, dat wist ik niet. Ja, ik heb wel eens één plaatje van hem gehoord. Ik totaal niet herken dat het Dave Bowie is. Dat je denkt, Dave Bowie is gewoon een gast uit de jaren 60 ja. die een verloren hit had. Ja. En later heeft hij zijn stem meer ontwikkeld naar... Uh, ja, hoe, zo wij, hoe wij hem kennen eigenlijk. Ja, ik vind altijd... Uh, This is not America, met Pat Mantini vind ik echt bijzonder... Oh, hoe hij zijn ja. stem daar gebruikt... En, uh, uh, Wild is the wind hoorde ik pas geleden weer. oh, daar krijg ik ook al kippenvel van. Dus, ja. oh. Er zijn soms wel oude plaatjes die me toch wel ontroeren blijven. Voel je wel. Een, beetje, een beetje nostalgisch? begin <laughs> je te worden? Ja, misschien. Ja, misschien leeftijd. is dat. Ja, ja, ja, met David Bowie heb ik dat wel een beetje. Ja. ja is bijzonder. Ook als je dat, dat dat soort visies hebt over de wereld, ja. vind ik wel heel uh, bijzonder eigenlijk. Mm -hmm. Goed. Klopt. Jongens, meer waterpokken bij kinderen dan gebruikelijk in de winter. Nou ja, opvallend is het, hè, dat veel kinderen de laatste tijd hebben meer waterpokken gekregen. En met name kinderen van de 5 tot en met 14 jaar. Maar ik ben eens gaan, gaan, gaan uitzoeken van de week, van hoe zit dat dan? Nou, je wordt er niet voor ingeënt, de kinderen. Nee, want, want als het, je jong bent, is dat geen probleem. Nee, want standaard wordt het niet meer, uh, uh, uh, word je niet meer tegen gevaccineerd... omdat de ziekte meestal mild is bij kinderen. Ja dus vandaar dat het hoog de hoogte van de, de aantallen van waterpokken bij kinderen uh, hoger is en normalite Um, is toch wel de aanzienlijke stijging in de zomer. Dus die is nu een beetje naar voren ja. gehaald. Maar ja, als je als oudere waterpokken krijgt... dan kunnen die blazen, die kunnen dan echt helemaal gaan ontsteken en zo. En dat het was heel gevaarlijk dat ik ja. waterpokken kreeg. En dat is echt niet fijn ja. dan. Oh, en dan heb je het wel, heb je het wel, uh, wel denk geleden. Denk je dat je een puistje puis Ja, ik weet het heel goed. Ik zat op school en ik zat te krabbelen op mijn rug. Ik denk van, nou, ik heb een puistje. Nou, dat kan. Op puistjes, Nee, eentje. Eentje. En de volgende dag, uh, bingo. Dat je helemaal vol. Helemaal. Onder. Door één grote krentenbol. En het mooiste is, mijn broer was twee dagen daarna. Want die had ook nog nooit uh, waarschijnlijk waterpokken gehad. Die was 24. Die was 24, oh, ja. Drie, ja, heel en je dan En hoe lang ben je dan ziek dan op die leeftijd van waterpok. Een paar dagen. Een paar dagen. Maar ziek, ziek weet ik maar niet. Je maar je maar kan ik er heel ziek van worden. Heel ja, ik was Dat er niet dan... ziek van. Nee, Ik okay. was nog jong genoeg. Maar ik ja. was gewoon, uh, ik zat onder de, nou, leek wel. Uh, korstjes. Ja. Je ik zag er niet uit. Je leek wel zo'n bultziekte. Ik heb ooit de gehad. Een begeleid die echt van die bultjes had. Die hebt al van die bultjes, weet je. Ja, maar mijn zoon was één jaar. En uh, daardoor weet ik gewoon dat ik het zelf al vroeger gehad heb. Ja, ja anders had je het, uh, ook, gekregen. Ik het ook gekregen. Ja, en Plot. het was wel zo dat uh, we iedereen gebeld had. Van nou ja, hij heeft waterpokken. Als je wilt dat je kind het graag krijgt. En dan denk je Moet het maar, je maar gehad. Komen. Kom maar, anders ja. kom je niet. Nee. En uiteindelijk was dat vrij rustige verjaardag. Dus, ah. uh, ja, precies. Ja. Ook wel weer lekker. Gewoon lekker rustig verjaardag. Ja. Nou goed. Maar ja, een kind is zelf ook sterk genoeg. Je hoeft niet te vaccineren. Je hoeft helemaal niet, hoor. Maar dat watermok hoeft het niet. Nee, nee. echt niet. Nee. Die heeft toch echt wel sterk dat lichaam, hoor. Mijn kinderen hoeven niet gevaccineerd te worden. Oh maar ja, ik, pak fietsen, ga dan nou maar weg. Ik denk. heb nog een verhaal over een Amsterdammer, hij heet Mustafa. Ja? Die heeft uh, afgelopen donderdag een nieuwe auto gekregen van zijn buren. Want zijn vorige oh. auto werd vorig jaar beklad met racistische leuzen. Oh. En uh, hij heeft nu, uh, dus, uh, stond. Uh, op zijn oude auto stond echt kut Marokkanen, allemaal dat soort dingen. Ja. En de buurt was er echt gewoon helemaal uh, uh, door uh, uit het veld geslagen van wat is dit? Ja. Het heeft een uh, is officier uit het stadsdeel. En op LinkedIn heeft zij een crowdfundingsactie voor hem gestart. Nou ja, de auto kwam. Uh, hij wist al wel dat die crowdfundingsactie er was. Hij heeft zelfs een proefritje in de auto uh, gekregen, maar. Uiteindelijk uh, werd hij wel verrast. Want de auto is helemaal uniek. Want er is een kunstenaar, Kevin Roy. Oh, je hebt echt iets moois van die gemaakt. Die heeft hem echt uh, heel mooi uh, geversierd. Ja. Yeah. En hij zegt ook al, uh, die dame. van het is een teken dat je er niet alleen voor staat. denk dank aan iedereen die die heeft bijgedragen. In welke vorm dan ook. En voor een... Om te laten zien dat verbinding hoeft geen groot woord te zijn, maar iets wat je gewoon kunt doen. Ja. Dat vind ik alweer heel mooi. Oh, we hebben het weer over verbinding. Wat mooi allemaal ja, weer, ja. zeker. Nou goed, eh, hopelijk gaat hij bij deze, deze auto wel lekker te Nou, maar hier wat valt de... het niet op als hij beklapt wordt, want hij heeft al beklapt. Ja, ik wil zeggen, het is wel een leuke inspiratiebron geweest. Nou, ik hoop ja. dat hij er gewoon een leuke. Oh nee, het wordt weer tijd voor een andere auto, helaas. Goed. Nou. Even de blaadjes voor 10 uur straks te zien. Goeiemorgen, Want Mensen komen al door de studio binnen en bereiden zich alweer voor voor een, uh, een leuke uitzending. Dus blijf hangen. Hier met Toebochtleven. Ja, ik blijf me draaien. Haley Williams van uh, Paramore heeft een album uit. Het heet de Showbiz. Zanger is Haley Williams. Sinds het laatste album wat ze afgeleverd heeft. En uh, Ego Dead at the Bachelor Party. Goed, ik had nog een paar verjaardag gestaan. Het is echt bizar. Betty White. Oh ja. Die uh, was in 1922 geboren. En overleed in 2021. Op 31 december. Ach, Fuck is dat, hè? Wat een fuck is dat toch? Dat je denkt mezelf, ik had echt kunnen leven van 1922 tot 2022. Net maar niet gehaald. Net niet gehaald. Jeetje, moet je gaan op 31 december. 31 december. Ja, het is een net word nieuw, ja. Dood. Nou, ik kan niet anders zeggen. Ja, zeker. Nou, goed, deze comedienne, presentatrice, tv-pro, acteur, uh, nou, noem het allemaal mop. Uh, en uh, ja, ze was altijd scherp van de tong. At 90 years old, I was not expecting this. Let's right. put it that way. Just the way things have gone the last couple of years has been just fantastic. That's right, so I'm going to start lying about my age. <laughs> I'm 45. You're 45. Zeker, hey, op 90 jarige leeftijd verscheen ze nog in allerlei talkshows. Ze had gast ze alle allerlei... De televisieserie is echt bizar. Ze begonnen in 1945 met een of ander filmpje. En uiteindelijk speelden ze dan in 2020, 21 nog steeds in een allerlei series. Heel bizar. En ze heeft ooit eens Dean Martin geroost. Ladies and gentlemen, the blue ribbon winner of my life and the woman of the hour, Betty White Love. And I was really thrilled and surprised to see Dean make it tonight. I... I guess it was about 4 o'clock this morning. I saw him getting into an elevator with a six pack. Three girls under each arm. I really would like to see how funny Milton Burrow was tonight. I can't. Nou, het is echt Amerikaans, je moet er echt, echt er tijd voor nemen. Maar deze Betty White is echt bij de hand. Ze heeft ook al uit televisie shows gepresenteerd. En dat deed ze heel erg leuk. Goed. Ja, als met die drie dames altijd. Oh ja, dank jij ervan. Ja. De Golden Girls zat ja, er ook in. Ja. ja. Die was ik bijna helemaal vergeten. Ja, dat was altijd erg leuk. Ja, dat zeker samen met die andere die jouw dames. De kansen was met iedereen. Weet je? Oh ja, ja, klopt. Ja, juist. Ze had elke keer afspraak met alleen mannen. Ja, ja. dat oh, was wel leuk ja. Leuk hoor. Leuke rollen ook om te ja. spelen. Jongens, ik heb een bizar verhaal, nou, vind dan. ik. Bijna 12.000 mensen die een huis huren van een woningcorporatie... bezitten ook een, een of meerdere koopwoningen. Oh? Tienduizenden ja, woord, ja. van hen wonen in een sociale huurwoning... en verhuren hun koophuis omdat er geld mee te verdienen is. Maar ik, denk, ik dacht altijd zo van... Kom je dan, of, of heb je een koophuis en ga je dan huren? Maar is het... Ik denk dat het andersom is. Ja, hè? En dat er misschien een stel is... en dat dan een van die twee uh, ja. misschien uh, ingeschreven staat in die koopwoning... en die andere blijft in de huurwoning staan. Ja. Maar het, het, het, ik snap het niet helemaal wat nou de paniek erover is. Want... Ja, ze houden wel nou ja. huizen, huizen ja, maar... bezet die eigenlijk voor sociale huur... Uh, ja, de ja, maar er wonen toch mensen in die huizen... Die staan toen niet leeg? Nee, maar die hebben dan ook... Nee, ja, dat klopt. Maar die ja. hebben dan ook nog een koopwoning. Ja, maar is dat heel erg dan? Zit ik te denken? Als er een huurprijs die ze vragen van die behuurders... als die maar niet bizar hoog is, dan is dat prima. Want daar wonen mensen. Als die huizen allemaal leeg zouden staan... dan zou ik denken, jezus... Oh, ja, dan. maar het okay. is scheef wonen. Dus het heel, is echt Heel erg scheef wonen Klopt. dit. Maar goed, als zij gewoon... Ja, zij hebben eigenlijk geen recht op die woning. Nee. Want nee dat... dat hebben ze niet goed afgestemd. Natuurlijk. Ja. De gemeente had moeten weten dat ze die woning niet aan hun handen moeten geven. Maar ja, wat je al zegt... Als twee mensen bij elkaar gaan komen en de een zit in de huurwoning, de andere de koopwoning, dan nou, door die koopwoning zitten we te, te huur en die andere, ja. we gaan bij jou. Dus ja, ja, maar het ja. was ook al bekend dat zijn Kip ook en heel veel mensen. Kip en het ei, hè? Volgens mij. Kip en het ei. Ja, maar er zijn ook heel veel mensen bijvoorbeeld die in Zandvoort een huis hebben en ze wonen ergens anders en ze komen hier alleen in de zomer. En ik weet dus ook van een, uh, iemand die dat uh, deed. Yeah. En toen was het zo van, uh, het werd ook al gezegd van ja, je moet gewoon zeggen dat een van de twee die woont daar en de andere uh, die woont ja. dan gewoon daarin. Uh, op in de in een de, matras, zeg maar. Ja. En, dan, en dan hoef je ook niet die. Want je hebt dan een bepaalde belasting die je daarvoor moet betalen. En ik ben even de naam kwijt van die. Maar het is een belasting die je moet betalen voor een huis waar je niet officieel in woont. Ja. En als je, maar als je dus er niet in woont. dan moet je die belasting betalen. Maar ja, dat houdt er wel uit met die huur die je dan krijgt. Dat hoop ik dan. Ja, ja, als dat als dat is gebeurt zo allemaal vaak. boven de 1000, uh, 2000 euro misschien. Klopt. Ja. Nou goed, ja. Dus heel veel uh, huisjes, melkers die gaan uiteindelijk. Uh, die verkopen een huis. Ja. En dat komt je ook wel weer op de markt terecht. Ja. Maar goed, ik vond het echt wel weer, denk van, oké, okay. ja, het is ook wel een beetje paniek dit. Ook, maar het is ook hoe de, hoe de insteek is, hè? hoe je het leest, hè? Ja, wat, ja. Je, wat je wil. Maar ja, dat maar ja, zeggen ze ook, dat... Dat schrijven ze ook, dat vijf op zes huurders die ook een koophuis hebben... mogen eigenlijk niet voor zo'n huur, ko nee. komt ja, mogen eigenlijk niet in aanmerking komen. Blijkt uit het onderzoek van het Centraal Planbureau, dus er zal nog een vervolg komen. Zeker, ze gaan nou, een ze uh, ratje houden. Het is nooit hard ingegrepen, mm. zeker, want ik bedoel, er worden nieuwe agenten opgeleid. En ik geloof dat ze naar Amerika gaan. En ze krijgen zo'n ijsopleiding. Nou, maar oh. je, dan wordt er opgelost en allemaal. Kijk, goed idee. Dan beuken ze gewoon de voordeur in en komen ze binnen. En dan hebben ze alle rechten. Pak ze! Om, om op te pakken. Goed, daarop op hier met Toepaklee. With you. Happy to start the day. Headline riots, the world is on fire. I me another to keep me from going say ...dat ik daal op, op gewoon draai... ...zaterdag wordt en het nee, eten... ...with you, nou gewoon met jou... ...zeker, nou oh. als hij dat zinken blijft, maar blijf bij hem, weg voordat je weet... ...heeft hij een vierde kind erbij, want dat gaat heel snel met deze gasten... <lacht> ...het schijnt heel belangrijk te zijn... ...de filantropie in eh, Nederland is onmisbaar... ...en hoezo? Nou de miljardair... natuurlijk Rolly van Rappart... ...heeft 60 miljoen... ...euro geschonken aan het Rijksmuseum... En die heeft echt diep in de buidel getast, deze weldoener. Hij is van de Don Quixote-stichting. Uh, en uh, had al eerder geld gegeven aan uh, allerlei museums. En dat was toen onduidelijk waar het vandaan kwam. Maar nu hebben ze het achter, kunnen achterhalen. Deze rol rapport, is van Don Quixote. En die heeft gewoon heel veel mooie dingen kunnen realiseren. Heel kort. Nou, ja, kort. heel kort. Laatst ja? nieuws van ja? Nederlandse politiek, jongens: uh, D66, VVD en CDA mikken op maandag 23 februari voor beëdiging. Kabinet Jetten. Februari of januari? Februari. Oh, dat is wel heel snel. Dat is de verjaardag van mijn zoon. Oké, nou kijk, dat ga je niet te mislopen. Goed, bedankt voor uw aandacht. Dit was Toepak Leef. We zijn volgende week weer gewoon bij u terug. Tot volgende week. Hoi, hoi. even tekort. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.